Voor spoedige start. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De politie heeft een nieuwe tip die mogelijk leidt naar de oplossing van de moord op oud-minister Els Borst. De tip kwam bij de politie terecht via Peter R. De Vries, die erover vertelde in nieuwsuur. De dader is mogelijk een psychiatrische patiënt die in een GGZ-instelling zit. De topinkomens in de publieke sector worden definitief verlaagd. De Eerste Kamer heeft daar vanavond mee ingestemd. Nu mogen topfunctionarissen nog 130 van het salaris van een minister verdienen, ruim 230.000 euro per jaar. Volgens het wetsvoorstel gaat dat omlaag naar maximaal hetzelfde als het salaris van een minister, 178.000 euro.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 In de Franse stad Nantes is een automobilist ingereden op bezoekers van een kerstmarkt. Er zijn tien gewonden, van wie vijf ernstig. De automobilist probeerde zich na zijn daad dood te steken. Volgens de politie is er geen relatie met de soortgelijke incidenten deze week in Dijon en Tours.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 Het weer is onstuimig en herfstachtig. Vannacht is het 10 graden. Morgen is het bewokt met lokaal regen of motregen en een krachtige zuidwestenwind. Het wordt 10 tot 13 graden. Woensdag gaat het een tijdje harder regenen, maar daarna breekt de zon even door en neemt de wind af. Dit was het NOS-Short. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. Dit is Kerst met ZFM. Met mij nu. Het laatste uur.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 Van, uh, ...van de maand en dat doe ik dan in Haarlem donderdag op de Botermarkt. Dan staan we met een hele grote bus, uh, staan we daar met uh, christelijke teksten op de bus... ...en uh, we spreken de mensen aan en uh, uh, waar nodig is delen we een voldoetje uit... ...of we geven een DVD, DVD mee ja. met, uh, met, uh, met de inhoud daarin. Uh -huh. En uh, nou ja, als iemand gebed wil hebben dan kunnen we ook voor hem bidden uh, waar, als ze dat prettig vinden en net met de nood waarvoor ze komen en wat ze willen hebben kunnen wij daarin ja voorzien wij daarin ja geweldig hè dat het zo kan zeker en uh, die bus dat is van een bepaalde organisatie klopt hoe heet dat de, die bus is van de stichting naar House. dat is een, een stichting dat uh, begonnen is met, uh, met een met een met, ja, met een paar bussen om naar houseparties te gaan om daar uh, Christelijke, uh, christelijke jong, uh, jongeren, christelijk te maken om te vertellen hoe het, uh, ja, wat, het, wat daar de muziek met je doet en uh, wat de drank en drugs met je doet. En ze daar, gaan, de, ja, uh, precies. Dat er mee bezig zijn, inderdaad. Ja. En uh, toen uh, gingen ze eerst naar uh, Nessen... omdat daar heel veel jongeren op vakantie gaan, mm. voelden ze daar een, di een ding om de straat daarop te gaan. En zodoende is het uitgegroeid naar, naar, naar ja. dat ze er nu ja in Lelystad staan of in. Uh,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 En stuur jullie allemaal fijne...